11 uur, Joboot met het NOS-journaal. De voorzitter van het Europees Parlement, de Duitse Martin Schulz... heeft felle kritiek geuit op de Amerikaanse film... waarin de islamitische profeet Mohammed wordt bespot. Hij veroordeelde niet alleen de inhoud, maar ook de verspreiders van deze film. Volgens Schulz is de anti-islamfilm enorm vernederend... voor veel mensen over de hele wereld. Over de vrijheid van meningsuiting zei Schulz niets. Bij protesten tegen de film Innocence of Moslims... zijn de afgelopen dagen 30 doden gevallen... Nucleaire installaties in Nederland voldoen aan alle veiligheidseisen. Uitgebreid onderzoek door het International Atoomenergieagentschap heeft dat aangetoond. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Verhagen is blij met het oordeel van het Atoomenergieagentschap. Het agentschap heeft onderzoek gedaan bij de kerncentrale in Borselen, bij NRG Petten en bij de onderzoeksreactor in Delft. Nederland is het eerste West-Europese land waar de nucleaire installaties zo uitgebreid zijn geïnspecteerd. De Vlaamse klant De Morgen schrapt het woord allochtoon. Journalisten zullen dat woord niet meer gebruiken in hun artikelen. Hoofdredacteur Wouter Verschelde heeft dat aangekondigd in een talkshow op televisie. Op de voorpagina van Morgen staat een uitleg. Daar staat dat het woord weliswaar een handige manier is om minderheden aan te duiden, maar dat het niet opweegt tegen de stigmatiserende en uitsluitende werking ervan. Whatsappen komt als nieuw woord in de dikke vandalen. Het woord is opgenomen in de eerstvolgende elektronische versie van het woordenboek... die half oktober uitkomt. Whatsapp is een berichtendienst voor mobiele telefoons... waarmee mensen met elkaar kunnen chatten, sms'en en foto's versturen. Het is een goedkoop alternatief voor het versturen van sms'jes... omdat het via internet werkt en er dus niet per, per, per bericht wordt afgerekend. Eerder kwamen al internetwoorden als googelen, facebooken en twitteren... in de dikke vandalen terecht... De Europese Commissie zoekt 10.000 vrijwilligers om humanitaire hulp te verlenen in rampgebieden. Dit Europese vrijwilligerskorps moet in 2014 van start gaan. Dat heeft de Bulgaarse EU-commissaris voor Humanitaire Hulp gezegd. Volgens haar zijn er de laatste jaren steeds meer rampen en dat aantal blijft toenemen. De hulporganisaties moeten daarom assistentie krijgen van vrijwilligers die daarvoor speciaal zijn getraind. Voor het project zijn vorig jaar al proeven gedaan met 200 vrijwilligers uit landen van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers worden ingezet bij aardbevingen, overstromingen en andere rampen. In Amsterdam is vannacht actrice Kitty Jansen overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Kitty Jansen speelde in tal van theaterproducties. Op televisie was ze te zien in jeugdseries als Fiebertje en Marijntje Grijzen. Ook was ze te zien in afleveringen van de politieseries Baantje en Russen. Kitty Jansen was 82 jaar. In New York moet de advocaat in de toekomst eerst 50 uur gratis juridische hulp geven aan armen. Voor ze een vergunning krijgen. De maatregel is bedacht en opgelegd door de hoogste rechter van de staat New York. De verplichting gaat op 1 januari 2015 in. Op die manier ontstaat elk jaar zo'n 500.000 uur gratis rechtshulp. Die hulp is bedoeld voor particulieren, stichtingen en mensenrechtengroeperingen. Volgens de initiatiefnemer is de maatregel nodig... omdat er nu maar aan 20% van de behoefte aan gratis rechtshulp wordt voldaan. Boeren in de Oezolanden hebben vorig jaar het laagste percentage landbouwsubsidie ooit ontvangen. Dat heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling bekendgemaakt. In totaal ontvingen 34 Oezolanden 182 miljard euro aan landbouwsubsidies. Dat is 19 van de totale inkomsten van de boeren. In 2010 was dat nog 20 en midden jaren 80 37 van alle inkomsten. De daling komt volgens de OESO niet door verandering in beleid, maar vooral door stijgende prijzen op de wereldmarkt. Door de hogere marktprijzen zijn minder subsidies nodig om boeren te ondersteunen. Voetbal. Manchester United heeft zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In Engeland won de ploeg met Robin van Persie in de basis van het Turkse Galatasaray met 1-0. In groep F versloeg Bayern München met Arjan Robbe het Spaanse Valencia met 2-1. Barcelona had geen gemakkelijke avond. Na een 2-1 achterstand won Barcelona toch nog met 3-2 van Spartak Moskou. Messi scoorde twee keer. In groep A speelde titelverdediger Chelsea en Juventus gelijk. In Londen werd het 2-2. Het weer? Vannacht vooral in de kustgebieden buien in het binnenland opklaringen. Het koelt af naar zo'n 4 graden. Aan zee wordt het 9 graden. Morgen vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt morgen, net als vandaag, 16 graden. Vrijdag in de loop van de dag weer regen. In het weekend overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter.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 Binnen zit Clary Polak. Ik las in het parool dat John Leerdam, u weet wel dat Kamerlid dat moest aftreden... omdat hij net deed of hij volledig op de hoogte was van de situatie... rond een niet bestaande terreurverdachte, die John Leerdam dus... dat hij stadsdeelvoorzitter wil worden in Amsterdam-Zuidoost. Men is daar namelijk op zoek naar iemand met Surinaamse roots... Zou John Neerdam, die geboren is in Willemstad, dan ook niet weten dat zijn geboorteplaats niet in Suriname ligt, maar op Curaçao? Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag, waarin we vooruitblikken op het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag morgen en ons afvragen wat nut en noodzak daarvan nog zijn. Lachen mag van God, maar of het mag van Allah, dat is niet helemaal duidelijk. Frankrijk neemt in ieder geval het zeker voor het onzekere... en sluit ambassades, culturele centra en scholen in twintig islamitische landen. Nu het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo... vandaag nieuwe spotprenten van de profet Mohammed publiceerde. De vondst van een oud stukje papyrus doet de discussie weer oplaaien... over de vraag of Jezus getrouwd was. Nou ja, lachen mag dus van God. Zuid-Korea heeft de 120 dagen van Sodom van Marquise de Sade verboden... en uit de winkels laten halen. Om 5.12 uur twaalf vragen we ons af wat de Zuid-Koreanen eigenlijk missen. En we hebben live muziek vandaag in de studio van Robin Zeilstra. Kortweg Robin, die dit jaar twee singles en een EP uitbracht. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag, 19 september. Na de ontrafeling van het DNA en de koolstofdatering... van de lijkwaden van Turijn... is er weer een groot mysterie van de mensheid opgelost. De Rijksgebouwendienst weet waarom de Utrechtse triltoren trilde. Het ligt aan het bakje van de glazenwasser. Het bakje van de glazenwasser tikt namelijk tegen het gebouw aan. Die tik, die trilling... Die wordt rechtstreeks doorgegeven aan de vloer. En dat is dan precies de eigen frequentie. En die vloer gaat dan meetrillen. En als de vloer trilt, dan trillen ook de tafels en de stoelen. Het is schrikken, maar onveilig is het niet. Tot grote opluchting van de eigenaar van het gebouw, Rijkswaterstaat. De Rijksgebouwendienst vertelt mij: we kunnen dit verhelpen. En uh, ik denk uh, dat dat, nou, dat vind ik prettig. Toch kunnen alle 1500 medewerkers niet direct terug naar de werkplek. De Rijksgebouwdienst heeft een kleine constructiefout ontdekt in het pand. En die moet eerst verholpen worden. Het is dus nog even behelpen. Wij hebben allerlei mogelijkheden. We kunnen thuiswerken, flexwerken, op andere locaties. Allemaal leuk en aardig, maar dat flexwerken kost een hoop geld. De overheid is er al miljoenen aan kwijt en zoekt nu een manier om dat op iemand te verhalen. De Franse overheid is weer een hoop geld kwijt om de redactie van een weekblad te beschermen. Dat weekblad Charlie Hebdo besloot nieuwe spotprenten van Mohammed te plaatsen. Dat is een goed recht zegt de Franse regering vanwege de rechtsstaat en de persvrijheid enzovoorts. De liberté d'expression de, de la presse. Maar ja, het betekent wel dat alle Franse consulaten en ambassades tijdelijk gesloten zijn... omdat ze dit soort acties in de Arabische wereld niet zo kunnen waarderen. De moslimraad in Frankrijk is er ook niet erg van gecharmeerd. Zeker niet omdat Charlie Hebdo vorig jaar ook al de Deense cartoons publiceerde. Dezelfde idiotie, dezelfde dezelfde ignominie... een syndroom syndrome. Dezelfde idiotie, dezelfde provocatie. De moslimraad verdenkt het weekblad van een psychische stoornis. De hoofdredacteur ziet dat wat anders. De angst regeert, zegt hij. En dat maakt de ophef over de spotprenten nog maar eens duidelijk. En is exactement wat deze kleine poignée is door la peur. En dan was het tijd voor afscheid. 51 Kamerleden gaan op zoek naar ander werk. Ze kregen allemaal een persoonlijk woordje van de voorzitter: Ad kopian. Komen nu aan de koevenoen-types. Sommigen zaten er kort, sommigen zaten er lang... sommigen zaten er volgens sommigen te lang. Meneer Dibi, belooft u ons nu dat u even een tijdje niks van u laat uh, horen? Ja, ik ga stoppen met Twitter. En uh, jullie zijn eventjes van me af. Maar niet alleen Tovik Dibi treedt in de anonimiteit. Ook de voorzitter zelf legt de hamer neer. En wie spreekt dan het dankwoordje uit...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 En het nieuws eh, in de bladen van morgen... werd voor u samengevat door Freddy van Tijn. De Chinese premier Wen Jiabao is in Brussel... voor een topoverleg met de Europese Unie. Maar er komt geen persconferentie. Reden is, schrijft het Nederlands Dagblad... dat China onaanvaardbare eisen aan de ontmoeting met de pers stelt. De Chinezen willen vooraf weten wie aanwezig zijn... wie geweigerd kan worden. En er mogen geen kritische vragen worden gesteld... over Taiwan, Taiwan Tibet of de mensenrechten in China. Naar maar geen persconferentie, besloot de EU. De overheid loopt de komende jaren jaarlijks miljarden euro's mis... door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie... en door teruglopende gasbaten. Dat zegt de Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de overheid... in een advies dat morgen wordt uitgebracht. Het Financiële Dagblad schrijft dat de opbrengsten uit fossiele brandstoffen... nu ruim 35 miljard euro per jaar zijn. Naar schatting is dat over vijf jaar 5 miljard minder... Vrouwen komen veel vaker in het ziekenhuis terecht... wegens ernstige bijwerkingen van medicijnen, veel vaker dan mannen. De grootste verschillen doen zich voor bij middelen tegen hart- en vaatziekten. Bij sommige daarvan belanden vrouwen viermaal zo vaak in het ziekenhuis als mannen. Dat is onder meer zo bij plaspillen tegen hoge bloeddruk. Volgende week wordt besloten over een intern onderzoek komt bij het Europees Parlement... naar declaraties van de PVV of dat een antifraudebureau de zaak gaat onderzoeken. De Telegraaf schrijft dat de vicevoorzitter van de Budgetcontrolecommissie in het Europees Parlement dat laat weten. Het gaat om die zaak waarover KRO Reporter een tijdje geleden berichtte. De PVV zou Europees geld hebben gebruikt voor onderzoek voor de PVV in Nederland. En dat mag niet. Trouw sprak met hoogleraar Economie Eifinger van de Universiteit Tilburg. Volgens de Raad van State is het kabinet te optimistisch... over de economische groei die Nederland de komende tijd kan halen. En daar is Eifinger het helemaal mee eens. De conclusie die de Raad van State trekt... is dat er tegelijk hardere bezuinigingen nodig zijn op korte termijn... en structurele hervormingen om de economie op lange termijn weer gezond te krijgen. Daarover zegt de hoogleraar Economie... nee, je kunt niet en-en doen... Het is nou eenmaal zo bij structurele hervormingen dat de kost voor de baat uitgaat. Papier wordt gemaakt van hout, maar kan dat ook andersom? Het was een idee tijdens een les op de Design Academy, vertelt ontwerpster Mieke Meijer. Ze begon belijmde kranten op te rollen. Planken die uit die rol werden gezaagd bleken veel overeenkomsten te hebben met massief hout. Zelfs een boekenplank van krantenhout kan... Vorig jaar ontdekte Peugeot het papierenhout op een designbeurs in Milaan. En nu presenteert de autobouwer een futuristisch model met kranthout in het dashboard. Het was het Nederlands Dagblad dat met Mieke Meijer sprak over haar vinding. In praatprogramma's zitten nog steeds veel meer mannen dan vrouwen. Sprits sprak erover met Janneke van Heugde van vrouwenindemedia.nl. Zij zegt vrouwelijke experts willen net zo graag op televisie als mannen, maar vrouwen willen wel zeker weten dat ze ook echt serieus worden genomen. Dat ze er niet alleen maar zitten om te vertellen hoe het is om hun werk te combineren met een gezin. Mannen maken zich daar niet druk om, want hun wordt dat nooit gevraagd. Musicalproducent Albert Verlinde gaat de strijd aan met collega's... die maar blijven stunten met de kaarten voor voorstellingen. Steeds maar afprijzen is een regelrechte belediging... voor zowel de acteurs als het publiek, zegt hij spits. Je naait de bezoekers door ze eerst het volle pond te laten betalen... en de kaarten een dag later bij de kruidenier voor een habbekrats aan te bieden. Bij de musical Schrek gaat het dan ook anders. Kaarten kosten 33 euro voor vroegboekers. Wie last minute boekt... Die betaalt meer. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en ik had u live muziek beloofd. En hier zit inmiddels, nou, staat inmiddels Robin. En yes, wie nee. heb je meegebracht? Ik heb uh, George meegenomen. Je hebt George meegenomen, die zit namelijk vandaar. En uh, jullie gaan nu uh, spelen. You're here. You're here. Ga je gaan. Dank je wel. Can you see the light shining here? I held you in my arms all these years, losing you feels like you tear me down. Rain is falling down on my head. Wash you wear my tears, feeling sad. Losing you feels like you tear me down Oh, you're here in my heart I will never let go Get out of the dark You're already gone I've got my mind full of love Walking down the street, city lights Shining on my head, warm and bright Losing you feels like you tear me down Oh, all the time you're on my mind And gotta leave it all Nu hoort ze straks nog een keer na het volgende gesprek. Tot zo. Het Franse tijdschrift Charlie Hebdo zal niet wijd verspreid zijn in de Arabische wereld. En ook in Nederland zie je het zelden in de kiosken liggen. Maar ineens kent iedereen het blad, want er staan anti-islam-cartoons in. Ik ga erover praten met Sylvain Evimenko, die onder meer columnist is bij Van Trouw. Goedenavond, Sylvain. Goedenavond, kleri. Heb jij die spotprenten gezien? Ja, ik heb een aantal van uh, kunnen beschouwen en aanschouwen vandaag. En uh, daar word ik niet echt uh, helemaal koud of warm van, eerlijk gezegd. Maar jij bent misschien geen moslim? Ja, inderdaad, maar ik kan me wel uh, heel goed verplaatsen in, uh, in uh, de positie van anderen... Uh -huh. uh, ook wetend wat uh, de context uh, is op het ogenblik. En ik vind, zoals ik altijd van Charlie Hebdo, de, de, de, de tekening vrij oppervlakkig uh, snel in elkaar geflanst. En met een bazaal humor, die niet uh, echt uh, om uh, naar huis te schrijven is. Nee, we beschrijven er eens één, een, om ons een idee te geven. Nou, de, de meest uh, emblematisch is die van. Uh, ja, De zogenaamde profeet, dat is een man met een baard. En, en die staat naakt met zijn, zijn kont. Hij uh, staat op zijn buik, en hij ligt. En er staat een camera achter hem, en hij uh, is een beetje zo. Ze komt omhoog. En dat moet een soort satirische uh, karikatuur. van wat Brigitte Bardot destijds deed. in welke film dan ook, dat weet ik ook niet meer. Nee, je het, moet het wel het begrijpen stel... dan. Ja, nee, maar <laughs> ik bedoel. Maar als je ziet wat voor. Um, wat voor um, weerslag dat heeft op het ogenblik. niet alleen in Frankrijk, maar ook in de wereld. want ik hoor ook dat het Witte Huis. daar nog, uh, nogal. Uh, uh, voorzichtig was met uh, wat in Frankrijk gebeurt. Ja. Kritiek. Kritiek had in ieder geval. Uh, dan denk ik, ja, maar dat zijn zulke kinderlijke tekeningen. En ik bedoel, dat, dat doet Charlie Hebdo nu al ongeveer 30 jaar. Als adolescent was ik daar een uh, verwente uh, lezer van. Mm. Uh, met het klimaat der jaar, dan neem je toch wel afstand, want het bl blijft zo puberaal. Uh, maar wat, wat Charlie Hebdo nu doet met, uh, met de islam, dat het doen, dus doen ze al uh, 30 jaar met het katholicisme, het christendom, het jodendom, de. Politieke, met alle, met, alle met alles, met, ja. absoluut. Ja. Maar toch, ik bedoel, Charlie Hebdo heeft niet zulke goede ervaringen... met het plaatsen van spotprinten van Mohammed. Namelijk, vorig jaar uh, uh, werd de redactie met brandbommen bestookt. Wat beoogt het blad hiermee? Nou, in ieder geval, dat spreekt in hun voordeel. Want inderdaad, vorig jaar uh, is er uh, een, een aanslag geweest op een uh, redactie. En het is hier allemaal in lichte lijn gezet. Ze hebben twee jaar lang bij een ander blad gezeten. Uh, Liberation in dit geval. Wat, wat het behoogt. Ik denk dat het uh, voor die mensen heel erg belangrijk is. om uh, een stem te laten horen. op het moment dat de krankzinnige reacties. Uh, worden uh, uh, opgemerkt in, uh, in het Midden-Oosten, met name in moslimlanden de leiding van die gekke film uit Amerika, die uh, Innocence of Moslims. Yeah. Uh, en dat bij de redactie het gevoel is uh, gaan. Uh, het gevoel uh, heeft postgevat dat men toch niet uh, de actualiteit los kon laten. Dat het een beetje laf zou zijn om uh, daar niet op te reageren. En we hebben ze dus het gewoon op deze manier gedaan. Dus het is een, paar... een commentaar in feite op al die protesten die naar aanleiding van die film. Uh, ja, uh, dat, zijn. Dit, dit, dat, dit is ook het verweer van, uh, van Charlie Hebdo. Mm. Door te zeggen van: Kijk, uh, moeten we dan zwijgen? Wij wij gaan altijd op de actualiteit in met sportprenten. Heel provocerend, dat doen we altijd. Waarom zouden we, zouden we dat nu niet doen? Omdat het de, de islam betreft. Ja. Nou heeft de Franse regering meteen toen het blad verscheen... ambassades in twintig moslimlanden gesloten. Wat vind je daarvan? Ik vind het echt opmerkelijk. Ik vind ook opmerkelijk dat in Frankrijk weinig kritiek... op deze gang van zaken uh, is geuit vandaag. Um, ik zag vanochtend praktisch tegelijk met het verschijnen van Charlie Hebdo, de eerste Charlie Hebdo met die prenten, in de kiosk, zag ik uh, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, paraderen voor de camera. Ernstig, maar toch heel trots, uh, vertellen dat twintig uh, ambassades gesloten zouden worden, plus nog uh, enkele Franse scholen in het buitenland. Mm. In het buitenland, nou ja, in het moslimlanden. Mm. Um, ik denk, ja, wil je olie op het vuur gooien, dan doe je dat op, dit manier, op deze manier. Ja, denk je, denk je dat? Ik bedoel, de Franse regering zit toch ook in een lastig parket. Ik bedoel, als de ervaring leert, zoals na het verschijnen van die anti islamfilm dat je ambassades worden aangevallen... dan moet je toch ook proberen om die ambassades ja, dat, dat te beschermen. Nou, dat is ook waar. Maar dit, dit kun je preventief en met veel meer discretie doen... Uh, dan, uh, dan op deze manier. Ik bedoel, hier ga je... Bijna als minister van Buitenlandse Zaken. als klokkenluider optreden. en iedereen wakker maken. zeker daar. in die landen waar. waar mensen nogal. Uh, uh, een beetje. Uh, fanatiek zijn. Uh, en. Ik zou het voorbeeld van, van de Nederlandse regering... Een, jaren, een aantal jaren terug met de, de film van de Geert Wilders, Fitna. Uh -huh. Daar werd het, een mooi Nederlands woord trouwens, gedownplayed... Uh -huh. op een manier dat, dat niets te maken heeft nu met, met de, het uh, alarmisme van de, van de Franse regering. Het werd er ook, okay. als ik me niet vergis, geen ambassade... Nederlandse ambassade in het buitenland gesloten. Wat, wat nu de, de Franse regering doet, dat is gewoon de, de, de aandacht vestigen op, op een... Een gebeuren die op zich, uh, ja, vind ik nog steeds... minimaal infantiel en kinderlijk is. Ja, het is te, te demonstratief. Blijf even hangen nog. Want we hebben ja. ook aan de lijn Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Dag Bertus. Goedenavond. Ja, ja. Hoe kijkt men in het Midden-Oosten aan tegen die Franse maatregel... om de ambassades te sluiten? Nou ja, uh, ik denk uh, dat men daar niet, nog niet heel veel uh, officiële reacties op heeft. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Ja. Maar als het gaat in het algemeen hoe men aankijkt tegen uh, die hele uh, campagne bijna... zoals heel veel moslims dat ervaren. Uh, ja Dan is het toch iets van onbegrip. Want er, er wordt nu ook allemaal voortdurend uh, benadrukt. Het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Dat is ontzettend groot goed. Nu heb ik een aantal jaren deel uitgemaakt... van een soort informele taskforce van de Europese Unie. Euro met media, waarbij... Arabische en uh, Europese journalisten met elkaar spraken na uh, die uh, cartooncrisis. Mm -hmm. En daarbij is me toch altijd opgevallen dat ook onder seculiere uh, moslims... want die waren altijd de meerderheid onder die journalisten... dat men er ook weinig begrip had voor dat absolutisme. Want uh, het klassieke argument is altijd weer... ja, je hebt het dan wel over dat er absoluut uh, niks kan worden gedaan... aan de vrijheid van meningsuiting. Maar uh, het is in Europa wel verboden om de holocaust uh, te ontkennen. Het is wel verboden om mijn kamp uit te brengen. Dus kennelijk zijn er bij jullie ook rode lijnen. Zij vinden en waarom dat er met twee met... maten wordt gemeten. Ja, dat gevoel uh, is ontzettend goed en uh, is ontzettend uh, sterk. Ja, en is dat bij grote groepen of is dat bij een bepaalde elite? Of juist bij, nou, wat bij, mij opviel, bij welke dus mensen... Ik... Nou, als je het hebt over uh, die ontmoeting waar ik dan over had van uh, Arabische journalisten. Dan moet je toch in ieder geval tot de elite rekenen. In ieder geval tot een zeer geïnformeerde publiek. En ja. daar vond ik dat ook wijdverspreid. Ook met name onder uh, veel seculiere, ook vrienden van mij. die absoluut uh, niks van moslimfundamentalisten moesten hebben. Dan kun je nagaan als het in die kringen al uh, niet uh, onomstreden is. dan uh, dat de grote massa, ja, die, die, die begrijpt het absoluut niet. dat zoiets heiligs, wat voor hun heilig is, dat dat in andere. Uh, situaties niet geldt. En met name ja. maken ze daarbij ook geen, niet alleen maar om de islam. Want als, het, uh, als men daartegen protesteert... dan heeft men het altijd over de hemelse religies. En dat is in de opvatting in de Arabische wereld... Zijn dat het jodendom, het christendom en de islam. Uh, andere religies hebben geloof ik een iets lagere status. Maar goed, dan zou je toch verwachten dat er ook sprake is... van enige zelfreflectie. Er verschijnen daar prenten en geschriften... die je ook antisemitisch zou kunnen noemen, bijvoorbeeld. Dat is waar, uh, maar uh, dat wordt dan toch niet gezien... als een, een kritiek op, een, op het jodendom als religie. Maar dat heeft onmiddellijk dan uh, relaties met het opstellen... Uh, en de acties van Israël tegenover de Palestijnen. En, ja, en die karikatuur is ook niet altijd even vriendelijk. Maar dat, zeg maar dat is een politieke kritiek. En die wordt dan soms uh, in uh, een, een, een, ja, wat wijze als racistische grote neuzen. Je kent het wel, hoewel Arabieren wat dat betreft... niet erg verschillen van, uh, van joden. <lacht> maar ja, dat wordt toch anders uh, gezien. En, Wees natuurlijk ook, eh, als je het hebt over de holocaust, is er daar... Ook wel sprake van, van, van holocaustontkenning om politieke eh, redenen. Maar daar zie je onder Arabische intellectuelen recentelijk toch wel een soort tegenreactie. En eh, dat is op zichzelf nieuw, sinds een paar jaar. Dus eh, dat, dat ligt toch eh, iets ingewikkelder ja. volgens hun. De vraag is natuurlijk ho hoe je daarmee om moet gaan. Hè? Eh, Salman Rushdie zei in een interview dat een controversieel boek als de Duivelsverse... in deze tijd zelfs niet meer gepubliceerd zou worden, Sylvain. Mm. Denk je dat hij mm. daar een punt heeft? Oh ja, ik denk dat uh, angst geregeerd op het ogenblik, uh, zeker in Frankrijk, die een uh, omvangrijke uh, moslimpopulatie heeft van tussen de 5 en de 6 miljoen. Uh, de regering is natuurlijk ook bang dat uh, er nieuwe, uh, nieuwe demonstraties ontstaan. Maar ik zou even terug willen komen op wat uh, Bertus Hendricks uh, mm. zojuist zei. Want hij bracht in stelling het bekende, bekende argument... of hij niet, althans, hij vertolkte dat... Uh, van de Holocaust-ontkenning. Holocaust, uh, Holocaust, uh, uh, dit heeft natuurlijk niets mee te maken. We, we hebben het hier over een taboe die inderdaad over die ontkenning... Uh, over de moord op 6 miljoen mensen uh, gaat... Uh, uh, en terwijl wij nu over prenten uh, uh, hebben, over... Een profeet of een god of Allah of wat dan ook, uh, dat in het verleng ligt van, van een rebelse houding van een krant, dat altijd zo gehandeld heeft. En dan zien we Jezus ja. uh, van God en dergelijke uh, diviniteit en ja. goddelijke machten. Dat heeft niets met een politieke standpunt over de, uh, de, het ontkennen van de holocaust. En dat hoor je even veel als argument de laatste tijd. En het zou toch wel heel belangrijk op dit moment om dat even recht te zetten, om te zeggen dat het niets met elkaar te maken heeft. Nee, Bert is tot slot. Ja, ja nou ja, uh, dat kunnen wij hier wel vinden. Maar zo wordt dat dus daar helemaal niet ontvangen. Dat wordt meer gezien als er zijn kennelijk in elke maatschappij rode lijnen. Dus kom ons niet aan met het argument. de vrije vermeningsuit is absoluut. Die is bij jullie niet absoluut. En bij ons is die ook niet absoluut. Want voor, bij ons geldt dat je niet komt aan de hemelse religies. Nou, daar kun je het mee eens of niet mee eens zijn. Zij kennen Charlie Hebdo niet en ze kennen al die subtiliteiten niet. Alle oh, nu uh, die... nuances zijn in feite ja. in deze discussie verdwenen. Mm, ja. Ja. ja, maar dat heeft nogmaals weinig te maken met, uh, met het goddelijk en de... In, in, ja, nee, maar dat, nee, maar dat is ja, aan die mensen niet niet. Het. Ja, ja, ik snap, het, ik snap ja. het natuurlijk wel. Maar ik bedoel, het is misschien wel leuk en interessant... om te, toch wel een eindige opvoedingswerk te, te maken richting <laughs> nou, die mensen. Ik, ik hoop dat ze ook op morgen luisteren. Ja, ja, ja waarschijnlijk, waarschijnlijk, we, wel. waarschijnlijk wel. Dan gaan wij daar nu mee beginnen. En dan hopen wij inderdaad dat iedereen... naar dit gesprek met jullie uh, geluisterd heeft. Dank jullie wel, Sylvain Evimenko en Bertus Hendricks. Graag gedaan. En uh, wij gaan weer. Uh, ja, je moet opstaan. Ja, je moet opstaan, want je moet, je moet nog wat zingen. Zeg ik, <laughs> zeg ik nog even tegen Robin. Uh, uh, want het tweede nummer dat je gaat zingen uh, is. Dat is uh, You Cry. You dat Cry. Is, uh, deze, ja. De single van dit moment. Ik wil, ik wil even één ding van je weten, want uh, nou weet ik, je hebt een hele carrière achter de rug, ook als acteur. Ja. Maar je bent ooit in 2004, uh, geloof ik, uh, uh, wilde je bij Idols beginnen met zingen. Na, nu, ja, Toen was ik wel een tijd bezig. Hoor, ja. dacht, ja. Nu is het 2012. Wat is er in die tussentijd met je muzikale ambities gebeurd? Want we hebben het over je eerste single die nu uit is gekomen. Ja, dat klopt helemaal. Nou ja, ik ben iemand die um, alleen maar met iets naar buiten wil komen... waar hij volkomen achter staat. En dat is um, voor dit moment eigenlijk niet gelukt. Dat waren ja, wel, wel veel, veel kansen gehad en mogelijkheden. Maar dan in een muziekstijl of soort dat ik dacht van ja... Dat, dat voelt gewoon niet goed, voelt niet oké. Okay. Dat ben ik niet. Dus, uh... En dit is het jaar van oogsten, want nu ben je met twee singles en een EP uit. En een EP, ja. ja. Dus je bent nu vol zelfvertrouwen, begrijp ik hieruit. Ja, ik ben hier, uh, ik ben hier heel erg trots op, ja. Okay. Goed, laat horen. You cry. Ja. Let me tell you why I will sacrifice Until you, my love Are old enough to understand Years will pass me by Always on my mind. While you're here in my heart, I wait for you to come, my son, for another day when you cry. Feeling all alone and wondering what to To think about me, never doubt me You will get a chance so you can find out All the things you really want to know When the time is right I am sure you fight Love will set you free And I will wait for you, my son Forever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 van de tweede single die in mei van dit jaar is uitgekomen. Dank jullie wel. Robin was dat. Veel nieuwigheden in Politiek Den Haag deze dagen. Voor het eerst is er morgen een debat over de verkiezingsuitslag. En dat debat heeft alles te maken met de rol die de Kamer zichzelf heeft toebedeeld... in de formatie van een nieuw kabinet. Niet meer langs de koningin, nee, zelf doen. Wilma Borgman in Den Haag. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Wat kan er nog voor nieuws uitkomen uit dat debat eigenlijk? We weten toch al dat Kampenbos gaan, in gaan informeren? Nou ja, die uitkomstclerie zal geen verrassing meer zijn inderdaad. Uh, dat eindverslag van de verkenner, ook al zo'n nieuw woord trouwens. Uh, Henk Kamp, dat ligt op tafel. En er is inderdaad een meerderheid in de Tweede Kamer... die die conclusies ondersteunt. Dus de benoeming van die twee mannen tot informateur... die komt wel rond tot zover. Inderdaad geen nieuws. Maar uh, er zit morgen wel een nieuw samengestelde Tweede Kamer. Ene. 51 nieuwelingen, maar liefst nieuwe onderlinge verhoudingen. Uh, de ene partij is groter geworden, de andere gedecimeerd. Nummer drie moet wennen aan het idee uh, toch niet groot genoeg te zijn... om mee te doen aan de onderhandelingen. Weer een ander was regeringspartij, moet nu gaan nadenken over oppositievoeren. Die onderlinge verhoudingen uh, moeten wel even worden bepaald. De fracties moeten wennen aan een nieuwe rol, en dat is wel spannend. Ja, maar dat is dan spannend voor de fracties zelf. Is het inhoudelijk ook nog spannend? Ja, Normaal gesproken heeft de Tweede Kamer een debat over de begroting... voor het volgend jaar... Uh, dat is nu niet zo, maar er ligt wel een klein probleempje... met die begroting die gisteren is ingediend. Want het tekort, het begrotingstekort blijft uh, netjes binnen 3 volgens internationale afspraken. Maar de manier waarop dat wordt bereikt... de maatregelen die daarvoor worden getroffen... die worden misschien in een Kamer verderop... het Binnenhof weer uh, ongedaan gemaakt. Ja. Om dat voorbeeld maar weer eens van stal te halen... de Forense tax, het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Uh, dat afschaffen levert 1,3 miljard euro op. Maar de PvdA, VVD willen die maatregel helemaal niet, hebben er ook campagne mee gevoerd... die zullen in de formatie op zoek gaan naar een alternatief. Nou ja, dat levert de gekke situatie op. in de ene zaal wordt de begroting goedgekeurd... en in de andere zaal, in de Binnenhof, wordt die begroting weer onderuit onderuitgeschoveld. En dat roept de vraag op of dat wel zinnig is om die begroting te behandelen... als die over een paar maanden weer uh, achterhaald is. Nou, dat zijn vragen die in dat debat aan de orde komen. Ja, maar goed, het debat is dus onderdeel van die nieuwe procedure... die de Kamer heeft bedacht voor de kabinetsformatie... He, daar gaat het over, Zeker, kabinetsformatie. Ja, ja, ja. Als de uitkomst dan al vaststaat, is het dan niet overbodig? Uh, deze keer misschien wel. Maar je zou kunnen zeggen dat de Kamer, ze, de, de voorstanders van deze nieuwe procedure... dat die geluk hebben gehad met deze verkiezingsuitslag. Deze verkiezingsuitslag leverde duidelijk twee winnaars op. Twee winnaars die kunnen samen een meerderheidskabinet vormen. Uh, veel meer mogelijkheden voor kabinetten zijn er niet. Nou, dan is de stap naar die twee informateurs logisch, gemakkelijk gezet. Maar wat nu als er de volgende keer vier, vijf, zes mogelijkheden zijn... voor een meerderheidskabinet, waar ook vier of vijf of zes... of misschien wel meer partijen aan meedoen? Komen er dan ook uh, vier of vijf informateurs voor elke partij één? Dat zijn vragen die op de achtergrond een rol spelen. Wordt er nu, deze keer, een precedent gecreëerd voor volgende keren? En daar willen ze bij uh, CDA en D66 wel duidelijkheid over. Luister maar naar uh, de inzet van Sibrand Buma en Alexander Pechtold. Ik denk dat het voor onze democratie, onze parlementaire democratie... heel goed is dat een week na verkiezingen de lijsttrekkers in hun rol als fractievoorzitter zo uh, transparant medeverantwoordelijkheid nemen... over uh, het vormen van een kabinet. Kijk, de bedoeling was van dit nieuwe proces transparantie. Dus duidelijkheid over wat we precies gaan doen. En die, die duidelijkheid moet morgen komen. Voor mij is wel van groot belang hoe de informateurs omgaan... met de begroting voor het volgend jaar die net gepresenteerd is. Ja, iedere partij die allemaal beloftes heeft gedaan... bijvoorbeeld de PvdA die zegt uh, de Btw-maatregel... 4 miljard. Die willen we wel terugdraaien. Nou, dat is ook een vraag die ik denk ik morgen wel aan collega Samson ga stellen. Nou, waar ik wel bang voor ben, is dat we dus een soort uh, spookbegroting krijgen, die we met z'n allen behandelen. Om dan vervolgens in december een heel ander verhaal te krijgen. Misschien zelfs wel met een nadeliger saldo voor Nederland. Hè, als de Partij van de Arbeid gaat meeregeren, die veel minder hechtte aan de, de begrotingsdoelen. Ja, als we de strengheid die we hadden loslaten, dan hebben we als Kamer echt wel een probleem. Ik bereid me daar goed op voor, omdat ik uh, vind dat we een verantwoordelijkheid hebben genomen als Kamer, nu we het staatshoofd op afstand hebben gehouden in deze procedure, om uh, te zorgen dat het ook niet alleen zorgvuldig verloopt, maar dat het ook transparant gebeurt. Ja, en die verantwoordelijkheid wil de Kamers morgen laten zien in dat debat. Ja, nou, je had het over veranderende verhoudingen. Voor wie is die rolwisseling dan vooral moeilijk? Ja, voor partijen die vanuit de regering naar de oppositie overstappen, waarschijnlijk niet zo. Pvv, CDA bijvoorbeeld moeten hun verlies wel verwerken, maar hebben daarna prettig hun handen vrij. De VVD heeft ook de draai van rechts naar links, zou je kunnen zeggen, snel gemaakt. Ik hoor ook uit de partij weinig moeite met deze nieuwe politieke liefde. Waarschijnlijk ligt het voor het PvdA nog uh, het ingewikkeldst. want die zullen morgen worden gewezen op alles wat ze wilden... toen ze nog in de oppositie zaten. Bijvoorbeeld, toen wilde het uh, toen nog Kamerlid Diederik Samsom... een wet om asielkinderen die in Nederland geworteld zijn... een vergunning te geven. Uh, daar is in de nieuwe Tweede Kamer een meerderheid voor... voor zo'n kinderpardon. Snel verzilveren dus, zou je zeggen. Maar nee, zo gemakkelijk gaat het niet... Want de VVD, de nieuwe liefde, die voelt er helemaal niks voor. En dus, zeggen ze bij de PvdA... Nou, we zullen eens kijken hoe snel we dat kunnen regelen... Um... Al dat soort dingen horen ook thuis in, de, in gesprekken over de formatie. Nou, de formatie is nog niet begonnen, dus wie weet dat het daar op tafel komt. Kijk, sowieso ben ik ervoor om snel een kabinet te hebben... en dan kun je dit soort zaken ook snel goed regelen. Nou, wie weet dat de VVD tegen is. En wij zijn ervoor, en dat zijn we nu nog steeds. En zo gaat het in de onderhandelingen. En dan moet je kijken waar je uitkomt. Ja, kijken waar je uitkomt. Niet het uh, net ontluikende enthousiasme voor elkaar... nu al kapot maken door elkaar voor het hoofd te stoten. Dus uh, dat moet in de formatie worden geregeld. Ja, dat wordt regelen, dat valt heel regelmatig, hm. moet ik zeggen. Het moet dus aan de tafel bij de informateurs ja. worden geregeld. Wat is dan de volgende stap? Er zijn geen officiële mededelingen nog over gedaan, maar uh, Henk Kamp, de verkenner, die had er flinke tempo in tot nu toe. Dus uh, je kunt je voorstellen dat na die benoeming morgen van de informateurs... er misschien al wel morgenavond of vrijdag gesprekken komen... waar alle partijen aan tafel zitten en waar het dan echt over de inhoud gaat. Ja. Overigens, Blok en Dijsselbloem zijn secondanten. Blok ja. deed dat ook al vorig kabinet. Uh, is hij dan wel de juiste man om met links te praten? Na het ja. vorig kabinet? Ja, hij is duidelijk de man achter Rutte. De tweede man, de campagneleider, fractievoorzitter. Um, is een wandelend dossier. Weet van een heleboel kwesties heel veel. En datzelfde geldt eigenlijk voor de nummer twee van de Partij van de Arbeid. Althans de nummer twee in het formatieteam. Jeroen Dijsselbloem. Uh, die naast Diederik Samsom zal plaatsnemen aan die tafel. Um, Dijsselbloem. Bloem zelf heeft geen ambities om de baas te worden... maar die weet net zoals Blok heel veel... zit al jarenlang in het uh, fractiebestuur van de Partij van de Arbeid. Juist. Wilma Borgman, Dankjewel. Alsjeblieft. En een heel iets anders. Namelijk de vraag, was Jezus getrouwd? Had hij een vrouw? Dat is al eeuwenlang voor voor discussies. En die discussie laadt nu opnieuw op... dankzij de vondst van een heel oud stukje papyrus. Dus is hier in de studio professor Dr. Leonard Rutgers aangeschoven. Archeoloog, godsdiensthistoricus aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Goedenavond. Um, wat weet u van dit stukje papiers? Uh, dat stukje papyrus is al uh, een tijd bekend... maar is uh, recentelijk opgedoken in de verzameling van iemand... die dat stukje uh, papyrus gekocht heeft... en het uh, aan een geleerde op Harvard University heeft laten zien. Het is een heel klein stukje papierus, uh, niet groter dan een uh, visitekaartje, 4 bij 8 centimeter. Daar staan een paar... Uh, fragmentarische zinnen op. In welke taal? In uh, het koptisch, de taal van de eerste christenen in uh, Egypte. Mm -hmm. En um, die taal helpt ook om de herkomst van het stukje te traceren. We weten niet precies waar het vandaan komt, maar uh, het uh, specifieke dialect dat gebruikt wordt suggereert een herkomst uit het zuiden van Egypte. En wat staat erop? En op, die, uh, uh, op dat papieren staan een paar uh, incomplete zinnen. En de belangrijkste zin uh, is eigenlijk een stukje zin waarin staat dat Jezus tegen zijn volgelingen zegt mijn vrouw. En dan houdt het uh, dus ook weer op. Dus uh, het is nogal enigmatisch, het roept allerlei vraagtekens op. Maar elders in de papieren wordt ook nog een naam vermeld, namelijk Maria... En um, de vraag is uh, om welke Maria het dan gaat. Er is natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, ja, maar er maar ook is ook Magdalena Maria natuurlijk. Magdalena. En daar gaat natuurlijk al heel lang het gerund over. Daar van gaat heel lang het. Precies. He, dat, uh, dat is een verhaal dat met name door de Da Vinci Code van Dan Brown ja. heel erg weer in, uh, in de openbaarheid is gekomen: het idee dat Jezus getrouwd zou zijn geweest met Maria Magdalena. Ja. Volgens Dan Brown hadden ze ook kinderen die tot, uh, tot de dag van vandaag uh, onder ons zijn. Dat lijkt me nog veel interessanter. Maar uh, in ieder geval is het zo dat dat uh, dit, stukje, dit stukje papier is die discussies daarover heeft doen oplaaien. Heeft Jezus een vrouw gehad? Is hij getrouwd geweest? Ik denk dat het antwoord op die vraag heel eenvoudig moet zijn, namelijk nee. Waarom denkt u dat? En de reden waarom ik dat denk uh, is eigenlijk... Uh, enerzijds omdat in de alleroudste tradities die we hebben... over het leven van Jezus, zoals die te vinden zijn in het Nieuwe Testament... Uh, is er eigenlijk nooit sprake van uh, een vrouw van Jezus... of uh, van het feit dat hij getrouwd zou zijn geweest. Dus... Um, Daaruit blijkt dat dat niet, niet zo was. Dit stukje papier is uit een periode die veel later is. Drie, vierhonderd jaar later. Ja. En uh, kan dan eigenlijk ook niet als historisch bewijs... voor die vroege tijd gelden. Dat is één belangrijke reden waarom ja. dat... Uh... Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten of Jezus getrouwd was? Vraag ik me steeds maar af. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, dat is een goede vraag. Waarom, waarom is dat van belang? Ik denk... Uh, um, dat het van, van uh, belang is omdat um, Jezus toch uh, natuurlijk sowieso... Binnen, de, binnen het christendom een hele aparte uh, positie inneemt als de zoon van God. Ja. Als iemand die uh, een leven leidde dat helemaal gewijd was... aan ja, het redden van de mensheid... En, daar kan je geen vrouw en kinderen bij gebruiken. Dus Althans niet. Maar af. In, ja, ja, precies, in de opvattingen van, van die tijd. Ja. En, dat is wel een, ja, ja, een beetje prozaïse uh, verklaring natuurlijk. Maar goed, ja. um, um, laten we um, um, even kijken wat we eigenlijk allemaal van Jezus wel weten. Want, want uh, nee, goed, hij was wellicht dan een getrouwd man, maar u twijfelt daar hoogelijk aan. Om nog maar eens een, het vriendelijk te zeggen. Uh, wat weten we nog meer van hem? Hoe, hoe ver staat het onderzoek eigenlijk naar de historische figuur Jezus? Uh, het onderzoek dat gedaan wordt naar de historische Jezus is in eerste instantie toch steeds gebaseerd op een bestudering van de teksten die er zijn ja. overgeleverd. Hij bestond zeggen, wel. He. Hij dat bestond wel. Ik denk gevolg. dat er geen reden is om te twijfelen aan de historiciteit van de figuur Jezus. Hij is er daadwerkelijk geweest. En uh, niet alleen wordt er over Jezus gesproken in christelijke bronnen, maar ook in uh, niet-christelijke bronnen. De Romeinse uh, geschiedschrijver Tacitus spreekt over Christenen en. Uh, is dus in die zin een externe bron om op, het bestaan, op het, het bestaan van Jezus te wijzen. Maar er zijn natuurlijk elementen in het leven van Jezus... die zich aan verdere wetenschappelijke controle en bewijsvoering onttrekken. Namelijk het idee dat... Jezus uit de doden zou zijn opgestaan. Wat ook een integraal deel is van de vroegchristelijke en de christelijke geloofsbeleving. Ja, sterker nog, dan, mensen claimen dat ze dat graf hebben gevonden, op, op, inclusief steen. Precies, hè, dat is weer een van die... Uh, help, het, je ziet heel vaak op het moment dat er een connectie gevonden wordt met Jezus... dat, er, dat uh, wetenschappers de publiciteit opzoeken... en dat ja. die uh, berichten dan een enorme, ja als het ware, uh, grote... Een nieuwswaarde of lading krijgen. Maar hoe, want dat kan natuurlijk alleen maar juist om bij de gratie van het feit dat er zo weinig tastbaar Precies. is gevonden uit, de tijd, uit ja. die tijd. En ja. dus, uh... Het enige wat we op basis van archeologie kunnen aantonen en kunnen bewijzen is, uh, we kunnen een beeld schetsen van de, van de wereld waarin Jezus geleefd heeft. Dus de materiële werkelijkheid. Wat voor gebouwen heeft hij gezien? Wat voor voorwerpen zou hij gebruikt kunnen hebben? Uh, in wat voor omgeving heeft hij geleefd? Dat soort dingen, daar, daar, daar ja. kunnen we een heel precies beeld van krijgen... dankzij opgravingen in Israël, in het bijzonder natuurlijk. Ja, dat hebt u zelf gedaan. Ja, en het heb... klinkt ook allemaal heel realistisch wat u zegt... maar u hebt inderdaad zelf opgravingen ja. gedaan in Israël. Had u toch niet stiekem de hoop dat u iets zou vinden... dat zou verwijzen echt naar Jezus of naar Christus of naar zijn de, bestaan? Het, ik zelf niet, maar er zijn veel wetenschappers... die dat, dat bestaan graag willen bewijzen, ja. maar... Ja, uh, dat, uh, ik, ik zelf uh, voel die behoefte niet zo. Het, het, in mijn eigen onderzoek gaat het veel meer om de grotere context de grote historische context waarin zo iemand als Jezus functioneert. En, ja. uh... Maar goed, al die berichten, want ja. daar hadden we het eigenlijk over. Hè? Ja. Dus we hadden het net, ik had het net over dat, dat graf dat dan gevonden zou zijn. Ja. En dan is er weer een wetenschapper. En die, die noemt zich overigens wel wetenschapper. Ja. En die komt daar dan weer uh, mee in de publiciteit. Ja. Er, er zijn berichten dat er hout is gevonden... Ja. van het kruis waaraan hij genageld heeft gezeten. Sterker nog, dat de nagels zelf zijn gevonden, de spijkers. Ja. Wat zijn het dan allemaal? Nou ja, je zou het makkelijkste kunnen samenvatten... door te zeggen dat uh, niets menselijks wetenschappers vreemd is. Wetenschappers ja. zoeken vaak de publiciteit en iedere keer uh, als je dan dat soort berichten verder gaat uh, onderzoeken, verder gaat uitspitten, dan uh, blijkt dat uh, men vaak graag publiciteit wil hebben om de publiciteit en dat de wetenschappelijke basis daarvan niet altijd gegarandeerd is. Zijn er bijvoorbeeld van charlatans? nou nee niet, spe niet, niet specifiek, maar bijvoorbeeld in het geval van er zijn heel veel fragmenten uh, bewaard gebleven van het zogenaamde kruis waar Jezus op uh, gestorven is. Uh, dat die, die stukjes kruis die zijn overgeleverd als relieken. Dat wil zeggen in de middeleeuwen. En daarna waren er gelovigen die die stukjes, die stukjes kruis hebben meegenomen... uit het Nabije Oosten... die daadwerkelijk geloofden dat dat het kruis van Jezus was... Die stukjes kunnen we nog steeds onderzoeken. En dat is wat moderne onderzoekers ook doen. Die laten er dan radioactieve koolstofdatering oplossen. Ja. Dat is gebeurd in Rome. En dan blijkt dat zo'n stukje kruis niet uit uh, 30 na Christus is... maar gewoon uit de 12e eeuw stamt. Dus dat het allemaal onzin is. Uh, en dat uh, het waarschijnlijk ingegeven is door ook religieuze motieven. Ja, ja, ja, die twee religieuze ja. overtuigingen. Ideologie speelt een hele, is een hele belangrijke drijvende factor. Maar... Het kenmerk van de wetenschap is nou juist om dat soort dingen... toch tot ware proporties terug te brengen. En dat moeten we met dit stukje papier dus ook doen. Het is een interessante fonds die wat vertelt over de christenen in Egypte in de vierde eeuw. Maar het vertelt ons dus eigenlijk niets over de historische Jezus... en al helemaal niet over het feit of hij getrouwd zou zijn. Nee. Uh, um, uh, denkt u dat er... Uh, hoe nou, laat ik het zeggen. Hoe groot gaat u de kans dat er in de toekomst... Um, nog grotere vondsten worden geclaimd. Juist nu ook de wetenschap aan de andere kant weer zoveel methoden heeft... om het allemaal weer uh, uh, nietig te verklaren, al die vondsten. Ja, uh, ik, ik denk dat de wetenschap een hele goede toekomst voor zich heeft... met name door de invloed van de natuurwetenschappelijke onderzoekstechnieken. We kunnen eigenlijk steeds meer over het verleden te weten komen... op een steeds uh, gespecialiseerder niveau... Um, maar tegelijkertijd leidt dat er vaak inderdaad toe dat grote claims daarbij ook ontmanteld worden. Dat nee. is gewoon niet anders. Nee. Maar we, we hebben qua onderzoek en qua ontdekking een gouden toekomst voor ons. Er is nog ontzettend veel te ontdekken. En dit is eigenlijk in dat opzicht een topje van de ijsberg. Als we maar niet te goed gelovig zijn, ja, dat precies, geldt dat, voor alles. Dat maar. geldt voor alles. Zo is dat. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Niet Leonard Rutgers was dat. Het is vijf voor twaalf. Zuid-Korea heeft een boek verboden van de Franse schrijver Marquise de Sade. Het is een berucht boek, De 120 dagen van Sodom. De uitgever moet alle boeken terughalen uit de winkels en vernietigen. Arnold Heumakers is kenner van het werk van Marquise de Sade. Hij schrijft literaire kritieken in NRC. Goedenavond, meneer Heumakers. Goedenavond. Wat mist het Zuid-Koreaanse publiek nu aan het boek? Een vreselijk boek. <laughs> oh. ...bedoeld was om uh, verschrikkelijk te zijn. Een schandaal te veroorzaken. ja. Dus wat dat betreft is het een boek waar, uh, ja, waar de lezers veel plezier aan kunnen beleven. Maar je moet over een sterke maag beschikken. Maar hoe verschrikkelijk is het? Nou, het is een, het is een boek dat een soort catalogus is van, van folteringen en martelingen. En uh, het is ook een onvoltooid boek. Dus je krijgt niet het hele verhaal te horen. Maar het wonderlijke is dat het deel van het boek dat nooit is afgekomen... Bestaat uit een soort opsomming van verschrikkingen, dus martelingen, folteringen. De, waarbij je een soort, soort kale blik krijgt op, uh, op wat zich in het brein van de Marquise de Sade bevond. En wat bezielde deze Marquise de Sade om dat te schrijven? schrijven dat onacceptabel was en een, dat een schandaal zou veroorzaken. Hij wilde het ergste boek wat, wat ooit geschreven was, dat, dat hoopte hij te schrijven. Maar heeft het ook nog iets van een verhaal of is het alleen maar een opzomming van gruwelijkheden? Nee, nee het, is, het is een verhaal. Het gaat over vier hoogwaardigheidsbekleders. Een bischop, een, een bankier, een, een graaf en ik dacht een hoge ambtenaar die zich terugtrekken in een kasteel met een aantal slachtoffers en vier madams en die daar een soort, soort ritueel gaan, uh, gaan beginnen, wat zich over die 120 dagen zou moet, moeten afspelen. Waarin uh, ja, de meest verschrikkelijke dingen, eigenlijk het hele scala van wat mensen elkaar huwelijks aan, kunnen aandoen, aan bod zou komen. Ja. En hij heeft alleen het eerste, de eerste aantal dagen, ik dacht een stuk of 10, 20, heeft hij uh, in extenso beschreven met... Uh, alles wat, uh, wat daarbij komt kijken, erbij. Ja, maar uh, gelukkig maar dus blijkbaar, als ja. ik u zo beluister. Maar wat bezielde u dan om het uit te lezen? Uh, ja, het, het, mijn nieuwsgierigheid is, is wat dat betreft groter... als het tenminste om literatuur gaat... dan mijn uh, morele bezwaren die ik zou kunnen hebben. Ja. Maar blijkbaar vindt de Zuid-Koreaanse Zuid regering het gevaarlijk. Is het een gevaarlijk boek? In de zin van dat ja. mensen op ideeën gebracht zouden kunnen worden? Ja, je zou op ideeën gebracht kunnen worden, ja... Maar ik denk dat degenen die dit soort dingen doen... Uh, over voldoende eigen creativiteit beschikken om uh, uh, wat te bedenken wat gruwelijk is. De Fransen hebben het ook ooit proberen te verbieden. Hè? Het hele verzameld werk van Sade is in de jaren 50 uitgekomen. Toen is daar ook een proces tegen gevoerd, maar toen heeft de uitgever gewonnen. Juist, daar wel. Goed. Daar wel, ja. Dank, Arnold Heumakers. Oké. Okay. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit oog op woensdag... Morgen zit hier Chris Keijnen. En straks kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Het wird tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte? Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het Afro Radio Theater.